Wanneer je denkt dat er geen leven na dit leven is of of dat er geen vorm van reïncarnatie is dan moet alles dus in dit leven gebeuren, je moet wel gek zijn om niet de hedonistische weg te willen inslaan, stel dat je van lekker eten houdt dan moet je je omgans eten, of van wandelen dan moet je kilometers maken, of van heroïne spuiten, dan moet je erop los spuiten, etc. etc. Voorbeeld hoor, ik noem hier slechts een paar voorbeelden, daarom moet je, wil je je fijne leven kunnen loslaten wanneer de dood in aantocht is eerst misschien flink ziek worden, zodat doodgaan nog het enige is wat je het beste kunt doen, ZDD 14 juni 2021.